Bart met het RMS Journaal. De Fiat heeft vijf mensen opgepakt voor het organiseren van illegaal gokken op voetbalwedstrijden. De hoofdverdachten zijn een man van 34 uit Rijswijk, een man van 40 uit Hilversum en een 40-jarige Nederlander die op Cyprus woont. Ze zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die in Nederland op grote schaal weddenschappen op wedstrijden mogelijk maakte... De Vriot heeft honderdduizenden euro's aan contant geld, auto's en luxe spullen in beslag genomen. Er zijn panden doorzocht in onder meer Nederland, Duitsland, op Cyprus en op Curaçao. Indonesië heeft de overplaatsing uitgesteld van twee Australiërs die ter dood zijn veroordeeld voor drugsmokkel. Ze zouden voor hun executie naar een gevangenis op Java gaan. De Australische regering heeft veel druk uitgeoefend op Jakarta om het leven van de twee te sparen... Vorige maand werd in Indonesië nog een Nederlander geëxecuteerd... ondanks protesten van de Nederlandse regering. In Zuidwest-Nederland komen er duizenden nieuwe banen bij... door de bouw van zeven vakantieparken. Roompot Vakanties bouwt zes parken in Zeeland en één in Zuid-Holland. De bouw levert volgens de projectontwikkelaar 3000 banen op. Daarna is er op de park een permanent werk voor 700 mensen. Op de parken onder meer Breskens, Domburg en Ouddorp... komen in totaal ruim 2000 vakantiehuisjes... De provincie Zeeland noemt de bouwplannen een enorme impuls voor de werkgelegenheid in de regio. Het levert de Zeeuwse economie de komende jaren naar schatting zo'n 600 miljoen euro op. In Port-au-Prince in Haiti is een aantal carnavalsvirus geëlektrocuteerd door een gebroken stroomkabel. Volgens een arts zijn er zeker 18 doden. De slachtoffers stonden op een volle praalwagen die meedeed in een optocht door de hoofdstad. De kabel werd volgens getuigen door een van de carnavalsvirus op de wagen met een stok aan de kant geduwd en brak toen. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen over het land. Later gaat vanuit het noordwesten de zon geregeld schijnen. Het is 7 tot 9 graden. Dit was. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Almere Utrecht staat tussen Hilversum en Beeldhoven drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter, Rijstok, is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zes, op de dinsdag. Dat betekent dat ik samen ben met Dolly Tempierik. Dolly, goedemiddag. Dat klopt helemaal. Goedemiddag, allemaal. Welkom bij ons fantastische programma. Tenminste, dat vind ik. Leuk programma, vind ik het. Nou, je mag jezelf best af en toe even strelen, toch? Nou ja, jou ook, hè? Mijn ego, niet hè? Mijn ego. Figuurlijk. We strelen elkaar figuurlijk. Maar uh, luisteraars, een smakelijke lunch toegewenst. En uh, Dolly, we, ja, hebben ja, een, we hebben een prijsvraag straks, toch? Wij hebben straks een prijsvraag. En niet zomaar eentje. We hebben zo'n vreselijke mooie prijs. Dus mensen, hou die oren gespitst. Blijf er even bij. Want, Potlood uh, en papier, hè? toch? Of uh, hoeft dat niet? <laughs> nee, dat hoeft niet. Potlood en papier hoeft niet meer. Oké. Okay. <laughs> gewoon bij de knop van de pc blijven. <laughs> Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Straks dus een prijsvraag. Hoe laat ongeveer, Dolly? Gaan we dat doen? Ach, ik roep het gewoon een paar keer tussendoor zo. Oh, gezellig. Hè? Ja, toch? Wordt uitslag ook nog bekend? <laughs> Uh, nou, voorlopig nog niet, want uh, als het goed is, is hij niet alleen vandaag. Hij gaat gewoon een paar dagen lopen. Die ah, oké. Okay. Oh. Ja, want er zijn heel veel prijzen te winnen aan. Ah, nou, maar vooral blijven luisteren en zien we hem zandvoort, man. En niet alleen tijdens de lunch, gewoon altijd dat ding aanzetten, natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. <lacht> en elke dag, rond de lunch. Ja, zo is dat. Hier in Lunch zou hier in Lunch niet zijn als wij ook niet lekker in muziek hadden meegenomen, je toch? Nou, de muziek neem jij altijd mee. Ik neem altijd het nieuws mee. En ik heb heel groot nieuws, want we hebben een nieuwe burgemeester. Daar ga ik straks alles over vertellen. Wat zeg je me nou? Ja, ja, daar sta jij van te kijken, hè? Dat niet alleen. Ik, ik zit helemaal perplex op mijn stoel. Nou, wacht maar tot half twee ga ik er alles over vertellen over die nieuwe burgemeester. Ah, Oké. Okay. Hey, nou, dat is, uh, wat is er met Nick gebeurd? Wat met Niek mij, hè? Nee, hij is helemaal gezond. Gaat allemaal goed. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dat maak je me wel nee, ontzettend... Nee, er is niks die... met hem gebeurd, hoor. Oh, Oké, okay, nee, dat maakt me wel ontzettend nieuwsgierig. Ja, ja. hè? Ja, ja, ja. <laughs> Half twee ga ik er alles over vertellen. Aankomende vrijdag. Zandvoort draait door. De leuke gasten. Ja, we hebben deze vrijdag een Zandvoortse een artiest. Ah. ah. Mike Danen. Die oh. gaat voor ons optreden en die komt ons vertellen over zijn uh, nieuwe single die eraan zit te komen. Nou, dat lijkt me spannend. Ja, en hij is zo leuk. En Het is zo en hij is zo'n gezellige artiest. Hij komt live zingen ook. Hij komt live zingen. Okay. Ik, uh, ik heb wel vernomen dat hij nu de griep heeft. Mm -hmm. Dus ik hoop niet oh, dat hij net zo hardnekkig kan gaat zijn als bij alle andere mensen. Dat hij wel... Uh, er is vrijdag natuurlijk. Ja, als vrijdag is dat gewoon over, toch? En anders ga ik zingen, joh. En onze <laughs> <aan> schelen. <laughs> Oké. Okay. Nou, we gaan uh, maar eens beginnen met een stukje muziek. En dat doen we met uh, Peter en Gordon. Want die worden in stukken verscheurd. Ach, jee. When I see I get so shaky and I feel so weak I tell my eyes, look the other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 het sprookje van de prins op het witte is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het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 Tijd om je tranen te drogen, want in de toekomst ligt er vast wel weer wat moois in verschiet. En zo is het ook, mensen. Is het echt waar, hè Want uh, ja, als ik zo het nieuws uh, elke avond bekijk, dan begin ik toch wel eens uh, mijn twijfels eraan te krijgen. Nou, dat is zo opgelost hoor. Ook oh, vertel. Niet meer kijken. Ja, Ik kijk gewoon niet meer. Dan heb ik er ook niet zo'n last van, weet je? Dus ja, ja. Uh, ik bedoel, uh, vroeger wisten we toch ook niet wat er allemaal in de wereld gebeurde? Nee, dat is, dat is helemaal waar. Natuurlijk. Wist je eigenlijk alleen maar wat er in de straat gebeurde? Dus uh, dat, was, dat, dat, dat was al heel wat om te verstouwen. Ja, dat ligt wel ja, aan. Jongens, wat, ja, je kan er allemaal zo weinig mee. Hè? Ja, maar het ligt er natuurlijk ook aan. Elke straatje woonde, de Vloer. Hè? Doe? Nou, wat dat betreft had ik gelukkig een hele gezellige straat. Een gezellige straat. Ja, okay. jij ook? Heb jij ook in een gezellige straat gewoond vroeger? Maar ik breng me de bak niet los, hè. Het was, oh was oh zo, vers oh zo verschrikkelijk gezellige straat, maar ik heb woond. Helemaal, ja. helemaal te gek. Je <laughs> gewoon, bent toch wel aardig op geloof ja, ik. Toen Haarlem-Zuidwest heb ik gewoond. Haarlem-Zuidwest. Haarlem -Zuidwest. Haarlem -Zuidwest, zeg maar. oh, daar je pra daar je... praten ze niet zo hoor. Nee, dat Wat uh... <laughs> <laughs> Wat verdorie. <laughs> nee, maar, maar, maar ja. ja, zeg maar, die. die uh, uh, begin vijftiger jaren, daar praat ik dan over toen ja. ik mijn jeugd sleet. Ja, ja. Ja, geen auto's in de straat. Je kon lekker, uh, lekker buiten spelen, spelletjes doen op de middenweg en zo. Oorlog, oorlog verklaren, dat de, deden we de uh, toen ook al. Was, trouwens, leuk dat we hierover beginnen. Want ja. ik was vrijdag, uh, zondagavond was ik bij een stand-up comedianavond. Het ja. wordt tegenwoordig uh, georganiseerd hier in Zandvoort. Oh we hebben ook binnenkort een gast die gaat erover vertellen. Waar, waar is Open dat? Mike, uh, in het Amsterdam Beach Hotel. Oh. 8 maart is de volgende. En de afgelopen keer, mijn dochter was mee en die zat vooraan. Uh -huh. En toen had die man het over uh, wie, wie net als hij zo'n vervente gamer is. En toen stak natuurlijk mijn dochter de hand op. Want die houdt ook wel van een potje gamen. Uh -huh. En uh, toen zei hij, uh, wat speel je allemaal? Toen zei ze, ja, uh, wat niet? Toen zei hij, buiten. Ja, en dan had hij er te pakken. Ja, want buiten ja. spelen doet ze niet. Nee. nee, dat is niet meer, hè? Dat, nee, maar ja, kijk, er is natuurlijk ook steeds meer ruimte voor. Minder ruimte voor kinderen. Absoluut, ja, ja. Ik had het net over die straatloze, of die autoloze straat. Ja. En uh, ja, want toen wilde ik over oorlogsverklaren beginnen. Maar ja, dat is natuurlijk uh, gelet op alles wat er nu in de wereld gebeurt. Oh, niet zo'n ja. zo populair onderwerp, maar dat nee. was een heel vriendelijk spelletje. Ja. Dan moest je namelijk, dan tekens je allemaal vak op de middenweg van de straat. En dan moest je van het ene punt naar het andere lopen. En, en je mocht ook diagonaal over oversteken. Maar als je dus niet op de lijntjes bleef, dan kon je getikt worden. Ja. En dan, euh, nou ja, dan was je uit of zo. Weet je. Ja, dat, dat gebeurt nu ook. Nu word je ook getikt ja. als je zo'n spelletje op straat gaat doen. Maar dat ja. door een of andere auto natuurlijk. Ik word al getikt, dat niet Niels kerk. <lacht> oh, verdorie. <lacht> Hopeloos. Nou goed, we, ja. we houden... Kijk, jij brengt toch weer een stukje positiviteit erin. <lacht> door te zeggen van, je moet gewoon niet meer kijken. Ja. He? Nou goed dan, dat ga ik nee ik ga ik niet doen want ik ben veel te nieuwsgierig naar wat er allemaal op de wereld nee, ja ik niet meer Jij? ik niet meer ik wil het niet weten ik neem jou gewoon eh, als ik zo naar buiten kijk neem ik jou even mee naar het strand. Ja. with even dat zand onder je schoenen vanavond. want de hele studio komt onder het zand te zitten. Nou, dat is dus ik zo Hartstikke leuk he? dat je even op het strand gaat dansen... maar dat je nou die rotje allemaal weer naar die studio meesleept. Ja, ja, Dat zand is nog niet zo erg, maar al dat teer, jongen. Teer? Wat krijgen we nou? Vroeger? Nou, dat weet ik nog wel, ja. Want daar was iedereen altijd hartstikke boos. Iedereen die kwam altijd met teer onder zijn voeten van het strand terug. Dat teer? is mij inderdaad niet meer zo erg. Tering. Ja, tering, <laughs> zeg. Ja. Een Haagse deurbel, hè? Ja. Tering. Terring, oh ja. Terring. <tie> <laughs> hey, maar uh, ja. uh, uh, valt nu toch wel mee op het strand? Is het wel aardig schoon? Of, uh... Ja, dat is waar. Nee, maar dat, dat, zo dat is zo'n reactie van mij. Maar dat is inderdaad niet meer zo erg. Weet iemand waar dat komt? Dat zou ik wel willen weten. Hmm. Ja, dat wil ik weten. Dat nou, zoeken we op. Dit was in ieder geval Cliff Richards met On the Beach... En het was natuurlijk, dat kon je horen, een nieuwe digitaal opgenomen versie. Want, uh, dat uh, gebeurde allemaal tijdens de Reunited Live Tour van Cliff en zijn Shadows. Gisteren heb ik hem ook gedraaid, maar toen heeft ze hem niet kunnen luisteren, want toen was ze boodschappen doen. Ik hoop dat ze nu wel bij de radio zit. En dan heb ik het over mijn vriendinnetje Yvonne, die zo gek is van Richard Gleideman. De ballade pour Adeline. Nou, u, uh, u boft luisteraars, want omdat Yvonne hem gisteren niet heeft gehoord, krijgt u hem nog een keer. Yvonne, dat was hem dan weer de balade voor Adeline. De balade voor Yvonne was dit speciaal. Richard Leideman. En omdat ze hem gisteren miste, heb ik hem alsnog een keertje gedraaid. Nou, helemaal top of the world toch? Eet smakelijk allemaal. Zand voor dunst.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 Me at the top of is waar dat natuurlijk met de top of the world. Houdt u, houdt u ook van een beetje, een beetje jazzy muziek? Ja, dan hebben we het over de most wonderful time of the year, kerst. Maar uh, dat wilde ik helemaal niet gaan draaien. Ik wilde wat anders gaan draaien. Namelijk uh, nog een nummertje van, uh, van Cliff Richard. Maar uh, dan met zijn rug op de Luie Rivier. De vriend Cliff, ja, die zingt ook jazzy muziek. Ik kan net voor het nieuws nog even. Dan komt Dolly ons vertellen wat er allemaal te beleven valt hier in de omgeving. Ik mag er niet naar kijken, maar u mag er wel naar luisteren. Throw away your troubles, dream, dream with me. Up a lazy river with a robin song. Wakes a new morning. We can low for long. Blue skies up above. Everyone's in love. Up a lazy river. How happy we could be up a lazy river with me. Up a lazy river. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream with me. Up a lazy river where the robin's song wakes a new morning. We can love for long. Blue skies up above and everyone's in love. Up a lazy river, how happy we could be. Up a lazy river. Where Ik River with me Blue skies up a boat everyone's, everyone's in love Up lazy Het nieuws met Dolly Temperik. Ja, dankjewel, Charles. Inderdaad, hier volgt het regionale nieuws van dinsdag 17 februari 2015. Ik uh, had Charl net beloofd dat ik zou vertellen wie de nieuwe burgemeester van Zandvoort is, maar vooral ook wanneer. Nou, de nieuwe. Ah, maar ook, ik wil ook weten hoe het komt. Nou, de nieuwe burgemeester heet Vin Damhoff. Winn Damhof is 10 uh, jaar oud en hij is gekozen... tot de nieuwe kinderburgemeester van Zandvoort-aan-Zee. Want we hebben binnen... Ja, kijk, nou you is me. zo teleurgesteld. You he, you is nee, helemaal niet teleurgesteld, ah, maar you, you take me in de mailing. Nee, ik neem je helemaal niet in de maling. Nee, want uh, van 21 februari tot en met 28 februari... staat het hele dorp in het teken van de Kids Adventure Week... Kijk. De kinderen hebben dan vakantie en het is nu al een paar jaar zo... dat in die, die week van de vakantie uh -huh. de kinderen de baas zijn in Zandvoort. Ah. En zodoende hebben ze ook een kinderburgemeester. Nou ja, dit jaar is dat dus Finn Damhoff. Hij neemt dus inderdaad, wat ik net zei... als vierde kinderburgemeester van Zandvoort-aan-Zee... het stokje over van Eva van der Meijen. Uh -huh. Die was in 2014 kinderburgemeester. Ja. En maar die... hij is eigenlijk de eerste mannelijke kinderburgemeester. Ja, zo hoort het ook natuurlijk. Tot nu toe, Ja, het waren altijd vrouwen. Ja. Het ging altijd goed. Dus ik wens Fin ook heel veel succes Kijk. als de nieuwe kinderburgemeester. Kijk, dat moet er toch wel even achter. Het ging altijd goed, maar... Ja, we gaan het zien. We houden je in de gaten. Nee, vooral heel veel plezier gewenst hoor, Fin. Het wordt echt een leuke week voor je. Um, dan gaan we verder met het... Andere nieuws. Zaterdagavond rond 11 uur s'avonds is een 38-jarige Haarlemse buschauffeur tijdens zijn dienst op het Verwulf mishandeld. Op dit ja, moment. Als ik je nou vertelde dat het net een uh, paar minuten gebeurde uh, voordat mijn zoon daar langskwam met dezelfde lijn? Jeetje, echt waar? Ja. De oh. Zuid-Tangent. En die, mm. gaat, uh, ja, die gaat over het Verwulf. En, uh, ja. Ja, dus die ik... zag dat er heel wat tumult was natuurlijk. Nou, ja. Ja? Ja, nou, ja, ik weet niet of je het gezien hebt... maar hij, ja. hij was in ieder geval uh, net niet op het punt dat dat allemaal gebeurde. Oh, maar hij, ja. hij, hij had dat ook kunnen zijn, laat ik het maar zo ja, vertellen. Ja, ja, ja zeker. Maar goed, uh, dit, hij is toch geen buschauffeur? Is jou zo'n buschauffeur? Zeker weten. Ja, oh. ja sinds kort eigenlijk. Uh, oh, jee, om nou. den broden. Hè. Zal hij wel uh, spijt hebben dat hij buschauffeur is geworden als je dit zo leest. Gadverdari. Ja. Maar in ieder geval op dit moment is het nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. En de politie komt dan ook graag in contact met getuigen die informatie hebben of de mishandeling gezien hebben. De politie heeft vandaag een, of nee dat was, gisteren een afspraak met de buschauffeur. Gezien de aard van zijn verwonding, een behoorlijke hoofdwond, kon er nog niet eerder met hem gesproken worden. In deze zaak is wel een 23-jarige hoofddorper aangehouden die een controleur van Connection had mishandeld. De hoofddorper werd door de controleur aangesproken omdat hij zonder geldig vervoersbewijs reisde. En inmiddels is die verdachte heen gezonden. Maar heeft u iets gezien? Neem dan contact op via telefoonnummer 09008844. En belt u liever anoniem? Dat kan ook. Belt u dan met 08007000. Dus drie keer een nulletje op het eind. Goed, dan was er uh, het afgelopen weekend nog iets heel raars aan de hand in Zandvoort... want plotseling uh, doken er in het weekend uh, een legertje fotografen op. En het uh, leek afgesproken werk, maar daar bleek dus ook geen sprake van te zijn. Het waren vogelliefhebbers die de pestvogel probeerden te spotten. Op de website www.waarnemingen.nl was gemeld... dat er in Nederland niet veel voorkomende pestvogel in Zandvoort-Noord te bewonderen was... En veel vogelliefhebbers trokken er dan op uit om het dier te zoeken en te fotograferen. En uh, in de. Uh, even kijken, welke straat was dat? Nou ja, de Martinez-Nijhofstraat. Daar stond een boom vol bessen in de straat. En dat heeft dus een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de pestvogels. En de vreemd klinkende naam dateert nog uit de middeleeuwen. Want de mensen vreesden toen dat het dier de pest verspreidde. En een. Uh, de opvallend gekleurde pestvogel is zo groot als een lijster... is getooid met een kuif. En ze leven zomers in het noorden van Scandinavië en in Siberië. En in Nederland komt de vogel af en toe zwinters voor. De fladderaars zijn niet zo ruw... en hebben een zalmroze kleur met gele streepjes op de vleugels. Ja, ze, ze denken ook altijd dat ik uit de middeleeuwen kom door u. Is, als ik sperr zit te eten, denken ze dat. <laughs> Heerlijk, hè? Lekker met je handen eten, hè? Ja. Een duif in de kluif. Een duif in de kluif, ja. Heerlijk. Met een karbonaatje ook zo lekker. Maar goed, we gaan weer verder. Want in Zandvoort is er uh, nog wat leuks gebeurd de afgelopen tijd. Of wat zeg ik? De afgelopen tijd. Misschien was het zelfs wel... Uh... Alleen maar leuke dingen in Zandvoort. Ja, ja, ja. Al heb je ja, het alleen maar ja, over de leuke ja, radioprogramma's die er elke ja, dag gebeurt. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, er is zondag iets heel leuks gebeurd. Ja, vertel. Uh, de eerste Sandvoortse baby is de 15e februari geboren. Om 5 uur 41 in de ochtend. En uh, Liam Hopman heet hij. En hij is de zoon van Ben Hopman en Francisca Koper. En uh, de vader die kwam dinsdagochtend vroeg zijn zoon op het gemeentehuis aangeven. En toen wachtte hem een verrassing. Oh. <Klacht> moest hij Dat... betalen zeker, hè? kopen. <Klacht> <laughs> het is dat, toch geen onroerend goed actie? Het is toch ontroerend goed? Ontroerend goed, ja. ontroerend goed. Ja. ja, dat is zo. Nou, Bij ontroerend goed hoef je geen kostenkoper te betalen. Maar in ieder geval was het zo dat naast de geboorteakte... hij uit handen van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Piet van Staveren... ontving hij het eerste exemplaar van het kleurrijke geboorteschilderijtje Hallo Zandvoort. En hij kreeg een geboorte-cd van UNICEF. Het vrolijke geboorteschilderijtje is eind 2004 ontwikkeld... door de gemeente Zandvoort. En het is bedoeld voor alle baby's die in Zandvoort geboren worden. En dat wordt overhandigd als de vader zijn kind komt aangeven. En het idee en ontwerp van het schilderijtje... is van de Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen... En omdat Liam de allereerste was, kreeg zijn vader de originele aquarel. Nou, hoe vind je dat? In ieder geval, vader en moeder, Ben en Francisca... gefeliciteerd met jullie zoon Liam. En zo jong al op de radio, niet te geloven. Ja, zo is het. Hè? <laughs> Even kijken, bij Bruna aan de Generaal Cronjéstraat in Haarlem Noord... is dinsdagochtend een inbraak gepleegd. Dat is al gauw vanochtend, hè? Ja.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 Ja, sigaretten. Ja, sigaretten, ja. Ook al had hij nog sigaretten. Maar, maar die ja. maar die, Staatsloten? Ja, die Nee, die haal je uit een apparaatje. Nee, die die, die printkartertjes. Ja, die, ja. Zijn, die zijn kostbaar. Want die kost 40, 40 euro voor, voor zo'n uh, inkpatroonvakantie. Zo, hè? dus ja. u zegt ja. Als er daar nou, 30 we... van weg zijn, dan heb je het al over 1200 euro. Nou, ja, nou, we gaan het horen, denk ik. Want ze gaan nog. Uh, de technische recherche die, uh, die is nu onderzoek aan het doen. En de politie roept getuigen op zich te melden. Uh, rond half, vanochtend, half vijf vanochtend zou er een personenauto, een Volkswagen zijn weggereden. Dus heeft u iets gezien uh, wat kan leiden naar de dader... dan verzoekt de politie u te bellen met 0900 8844. En uh, nogmaals, wilt u ook daarmee liever anoniem bellen... dan kan dat op telefoonnummer 0800... 7000. Dan heeft de politie gisterochtend te tegen zes uur in Haarlem een man gearresteerd. Hij werd met vijf man overmeesterd in de stationshal van Haarlem. De aanleiding tot de arrestatie was een vechtpartij en daarvoor werd de politie gewaarschuwd. De politiewagens die op het stationsplein kwamen stonden in de weg van de bussen... en die konden daardoor weer niet rijden. Nou, Dat leidde weer tot irritatie onder buspassagiers... En de chauffeurs. Dus het was chaos op het station. Hier hou ik het even bij. We gaan verder met het weer, Charles. Nou, lekker beginnen, Dolly. Nou oh, ja, bij jou. Bij jou, bij mij schijnt de zon, hoor. Ik weet niet. Uh. Ach, man. Depressief, hè, met die regen en alles. Maar ja, leg maar eens, vast, leg maar eens zonneschijn vast op, op, op, op geluidsband. Ja, precies. Ja. Zeg maar, het blijft vandaag droog. En vanuit het westen klaart het flink op, zodat de zon volop gaat schijnen. De wind waait uit het noorden tot noordwesten... en neemt tijdelijk toe naar matig in de polder en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur gaat stijgen naar 7 of 8 graden.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 En is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 6, 7 graden. Zover het weer. Wat een goed bericht allemaal, door. Oh, wat heerlijk, hè, jongens. Ja. ja, we gaan naar de lente. Ik voel het overal aan. Hé, hey, weet je, die Liam, hè, die net geboren is. Ja. Die ligt misschien nou wel wat te dromen. Waarschijnlijk, ja. Van een zusje, Arne. Haha, <lacht> Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij. Liam. Van al dat wit en zoveel licht, gingen van schrik je ogen dicht. Liam. Even kreeg ik kriebels in mijn keel, maar je had geen pink te veel. Liam. Ik stond bloos en was zo blij, jij moest er haast van lachen.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 Leukste liedjes vind ik zelf van, van Herman van Veen. En uh, allemaal een beetje opgedragen aan Liam, toch Dorrie? Vandaag wel, Vandaag, zeker. zeker ja. weten. Uh, ken jij Carol? Ja, ik ken Carol. Nou, ja. Smokey ook. old as you're this? When we started to kiss, she said, "Hold on a minute or two." Well, naturally, I knew. waar ik nou wel eens naartoe zou willen, Dolly. Waar zou jij wel eens heen willen? Naar Californië. Echt waar? Ja, dat lijkt me nou toch zo'n geweldig mooi land. Ja? Amerika is natuurlijk al mooi op sommige plekken. Grand Canyon en zo. Al die, ja. Daar ben ik nog nooit geweest, overigens. Maar, nee. Ja, ik ben wel in Amerika geweest, maar ja, dat was in Florida. Dat waren al, al, al die, die Disney parken Bij Orlando en zo. De Adventure Island en... en uh, Jurassic Park heb ik daar ben ik in geweest. Met, God, dus, ja, je, je, die... je staat erbij alsof het een straf was. Nee, maar... het was geen straf. Maar, nee, maar kijk, <laughs> ik, ik bedoel de, de indruk van de van, van, van natuur met name. Hè. Ja. Zo, in Californië met zo'n camper daar zo lekker rondtrekken en zo. En dan luisteren naar deze dame. All the leaves are brown. And the sky is gray. Be safe and warm. If I was in LA, California dreaming, I'm such a winter.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 I'll you. If I didn't tell him Ja, lieve luisteraars, wij hebben een prijsvraag. We hebben drie hele mooie prijzen weg te geven. En uh, dan wil ik graag antwoord hebben op de volgende vraag. Ik ga eerst even vertellen uh, waar het over gaat en wat de prijs is. Um, van uh, 3 tot en met 14 maart speelt er in het Rai Theater in Amsterdam... de volksopera Orgie Bess. En deze wordt ook wel de Americans... Greatest Musical genoemd. Uh, de hele cast van de New York Metropolit Metropolitan Opera. is overgekomen naar Nederland. en zij spelen hier in het Rai Theater. Dus Porgy en Bess. Nou, mag ik daar vrijkaarten voor weggeven? Dus wilt u graag in aanmerking komen voor die, uh, voor die kaarten. op 3 maart? Dan willen wij graag van u weten. Met hoeveel medewerkers en stersolisten... is de New York Metropolitan Opera naar Nederland gekomen? Dus met hoeveel medewerkers en stercolisten zijn er betrokken... bij de opera van Porgy en Best die binnenkort gaat draaien in het RAI Theater? Als u het antwoord weet, u mag, mag mij bellen op nummer 5730393... Maar ik ga het straks ook op Facebook zetten... op onze Facebook-site van Zandvoort Luncht. En dan mag u ook onder de post eventueel het antwoord geven. En dan neem ik contact met u op. Dus dat is de prijsvraag. Hoe vind je hem? Nou, ik, ik, ik, ik weet het antwoord, maar ik ga het niet zeggen... want dat zou niet eerlijk zijn. Dan nee, dus is Daar zijn we corrupt. Ja, nee, dat, dat moet uitgesloten zijn natuurlijk. Hè? <lacht> ja, ja, ja, ja. <lacht> Laatste plaatje voor uh, reclame, nieuwse reclame. Jerry Rafferty was dat met de uh, stak in de middle with you. En uh, ja, ik moet nog even 15 seconden volmaken, luisteraars. Want uh, zo lang duurt het nog voordat uh, de eerste tekenen van het nieuws en reclame voorbij komen. Nou, dus inmiddels is het nog maar 5 seconden. Dus ik, uh, ik wens u een smakelijke lunch. En tot straks, tot na nieuws en reclame. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.